5 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. saoedi arabië gaat Amerikaanse militairen toelaten in het land. Koning Salman doet dat om de veiligheid en de stabiliteit te verbeteren. En volgens het Pentagon is het de bedoeling dat de troepen dienen als een extra afschrikmiddel om dreigingen het hoofd te bieden en daarmee wordt waarschijnlijk gedoeld op Iran. En volgens een anonieme Amerikaanse functionaris gaan zo'n 500 Amerikaanse militairen naar Saudi-Arabië... Hun uitzending zou deel uitmaken van de geplande uitbreiding... van de Amerikaanse troepenmacht in het Midden-Oosten. Iran heeft in de straat van Hormuz een Britse olietanker in beslag genomen. Een ander schip is een tijdje vastgehouden, maar mocht verder varen. Het lijkt op een vergeldingsactie... omdat de Britten eerder een tanker met Iraanse olie aan de ketting legden. Groot-Brittannië waarschuwt voor een harde, maar bedachtzame reactie... als de olietanker niet wordt vrijgelaten. In totaal hebben 41.235 wandelaars ten Nijmeegse vrijdagse uitgelopen. Op de laatste dag vielen er nog 345 deelnemers uit. De wandelaars die hadden gisteren een uur langer de tijd om zich te melden na de binnenkomst, was vanwege extreme drukte op de laatste kilometers van de route. En dinsdag begonnen 44.000 mensen aan het wandel-evenement. Ruim 3.000 deelnemers zijn uitgevallen. En het Twitter-account van de politie in Londen is gehackt. De ruim 1,2 miljoen volgers die zagen een reeks aan bizarre berichten voorbij komen met teksten als: Wat ga je doen? De politie bellen, geen commentaar, haal mijn advocaat en wij zijn de politie en Cole en Dylan zijn trouwens homo. En de Londense politie heeft excuses aangeboden, de berichten zijn inmiddels allemaal verwijderd. Het weer nog veel bewolking, lokaal wat regen. Het koelt af tot een graad of 16. Overdag trekken flinke buien over het land... met kans op onweer, hagel en windstoten. En vooral in het oosten laat de zon zich ook af en toe zien. Het wordt een graad of 25. Dit was het NOS Journaal. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe lief. Dank je wel. Namens de patiënten en sieren.